De List We bevinden ons in het jaar 1619. Een oude man met wit haar zit bij het haardvuur. Zijn naam is Adriaan van Bergen. Tegenover hem zit zijn kleinzoon Adriaan van der Donk, die na lang zeuren eindelijk zijn dommelende grootvader aan het praten krijgt. Ach ja, de List, dat eenvoudig plan zulke grote militairen kan misleiden. Willem van Oranje was er al mee bezig, maar hij heeft de oudviel van zijn plan nooit mee kunnen maken. Het was een variant op het paard van Troje, maar dan in Breda. Zijn zoon, prins Maurits, zou zich misschien dankzij deze list kunnen bewijzen als krijgsheer. De bevrijding van de stad als Breda was immers van een groot strategisch belang. Het is oktober 1589 als in het diepste geheim Charles de Hiroger zijn manschappen onderbrengt in het kasteel Zevenbergen. Ik vaar mijn turfschip uit de Leurse haven waar ik op dat moment woon. We hebben er een bloeiende handel in turf. Bij het kasteel van Zevenbergen wordt mijn schip aangepast, zodat het plaats kan bieden aan ruim 65 soldaten. Maurits die maakt in 1590 een schijnbeweging in de richting van Dordrecht. En de Spanjaarden vermoeden dat Maurits Geertruy de berg wilt nemen en ze sturen een deel van de Italiaanse huurlingen die in het kasteel van Breda zijn ondergebracht in die richting. Er bleven slechts vijftig soldaten achter. Nou, als er dan vanuit het kasteel van Breda een bestelling komt voor Turf, dan is dat een ideaal moment om met het schip naar Breda af te varen. De oude Adriaan zucht even en hij nipt van zijn borrel voordat hij verder gaat. Maar het liep anders. Ik had me verslapen en toen ik me uiteindelijk meldde, was de kans om weg te gaan verkeken. Het waterpeil was gezakt en het begon stevig te vriezen. De winter zette door en we moesten wachten. Oh, dat ellendige wachten! Gelukkig zette het voorjaar vroeg in en op 2 maart gaf Charles de Herrougère orders om in te schepen. Vol goede moed voer ik met mijn neven naar het zwarte Bergse veer, waar de 65 soldaten aan boord gingen. Boven hen werd een fikse lading turf gelegd. Niemand zou vermoeden welk een machtig schip ik op dat moment bevoer. Het was ijzig koud aan boord en het schip maakte langzaam maar zeker water. Al snel klaagden soldaten over de kou en natte voeten. En een van hen, de arme Matthijs-held, die kon zijn hoest niet te baas. En hij smeekte de herogier om hem te doden. Hij zou iedereen verraden met zijn hoest, maar zijn leven bleef God zij dank gespaard. We maakten ons zorgen of we ooit wel ongezien de stad konden bereiken. Laat staan het kasteel. Uiteindelijk kwam de barre tocht aan zijn einde toen het schip op 3 maart Breda bereikte. We kregen meteen een controle aan boord. Gelukkig had ik reeds eerder turf geleverd aan het kasteel, en toen de soldaten mij herkenden als de turfschipper, lieten ze het bij een oppervlakkige controle. Ze lieten ons door. Steeds meer manschappen begonnen te hoesten en er brak zelfs ruzie uit onder deks. Boven op het dek besloten wij maar zoveel mogelijk lawaai te maken. We zongen luid en iedereen deed alsof ze verkouden waren. <lacht> Zo konden we de hoestende en ruzieende soldaten overstemmen. Die Spanjolen, die hadden niks in de gaten. Op het kasteel waren ze zo blij met hun turf, dat ze meteen fanatiek begonnen uit te laden, en daar brak het zweet bij uit. Want als ze in dit tempo door zouden gaan, dan zouden de soldaten ontdekt worden, en dan zou alles voor niets zijn geweest. Stop! riep ik uit. Laat het voor zover. Jullie hebben hard gewerkt, en het is carnaval in de stad. Hier heb je geld, en ga lekker op mijn kosten wat drinken. He, dan laden we morgenochtend de rest af. Men stemde er graag mee in, en ik bleef als enige aan boord, terwijl de anderen feestend de stad introkken. Neef Willem haaste zich de stad uit, en hij wist Maurits te waarschuwen, die meteen optrok en buiten de muren wachtte om toe te slaan. Beschut door het duister van de nacht, kwamen de soldaten uit de schuit te en zo bevrijden we Breda, dankzij een oude legende. Adriaan van Bergen werd een held en hij vestigde zich in Breda. Zijn schip werd er als monument onder een aftak bewaard. Adriaan zou het niet meer meemaken, maar in 1624 viel Breda opnieuw in Spaanse handen en het turfschip werd verbrand. Niet veel later ondernamen de Spanjaarden een poging dezelfde list toe te passen bij de verovering van Lochem. Ze verstopten zich in een hooiwagen, maar hun aanpak mislukte. Gelukkig blijven heldendaden gegrift in ons collectief geheugen en nog altijd is Adriaan van Bergen uit Leur een grote held.